Goedenavond, het Q-Music-nieuws krijg je van Ingrid Anne Broersen. Goedenavond. In Groenlo is duizenden kilo's vuurwerk in beslag genomen... omdat het op een plek lag waar dat niet mocht... en ook zat er verboden vuurwerk bij. Het lag in een loods die daar niet voor bestemd was. Daarnaast zat een vuurwerkwinkel. Er is één verdachte aangehouden... maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Oud-president van Brazilië, Jair Bolsonaro, komt maar niet van de hik af... en is daarom voor de zoveelste keer geopereerd. Zijn klachten zijn het gevolg van een operatie aan zijn lies, waarvoor hij tijdelijk uit de gevangenis mocht. Bolsonaro zit daar een straf uit van 27 jaar... omdat hij een staatsgreep wilde plegen. Koningsdag is alweer even geleden, maar Doetinchem plukt daar nog steeds de vruchten van, meldt Omroep Gelderland. De komst van de koning en zijn gezin heeft de stad stevig op de kaart gezet. Het aantal bezoekers in het centrum is blijvend toegenomen. Koningsdag is volgend jaar in Dokkum. Op de wegen in het oosten en midden van het land kan het glad zijn... en daarom is code geel afgegeven voor vanavond, vannacht en morgenochtend tot 10 uur. Het komt doordat het in het binnenland licht kan vriezen en met regen erbij kan het glad worden. En dan het weer van weer online. Oppassen voor gladheid dus in het midden en oosten van het land. Morgen eerst buien, later droog en aan de kust veel wind bij maximaal 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel, Ingrid. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 moet je opletten tussen Utrecht en Den Bosch. De hoogte van Beest staan ze bij 83,4. Op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 30,4. A28 Amersfoort-Zollen. De hoogte van Zwolle bij 91,2. En de A67 Venlo-Eindhoven. De hoogte van Venlo. de staan ze bij 74,9. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het foute uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q music. Joey van der Velden. Ja, we zometeen La Fuente. Even lekker roggen met I Want You. Je hoort Emilia, Eerst, Nena en Kim Wells. Q music. Hey Joey, boerenlul. Foto nieuw, klik lekker. Hoi. Wat is er aan We Like the way I'm feeling inside In de Lighthouse Family. De kenteken BINGO! Eerst wil ik even heel kort iets opstarten. Een spelletje voor alle bijrijders van Nederland. Ja, we gaan kenteken BINGO spelen, en dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je de handen niet aan het stuur hebt. Uh, maar je kan het ook gewoon uh, spelen als je thuis uh, voor het uh, raam staat... en je ziet misschien wat gezochte kenteken bij jou in de straat. Misschien staat hij wel op uh, de oprit. Uh, dat mag ook gewoon. Het is eigenlijk een heel, heel eenvoudig spel. Uh, we zijn op zoek naar een kenteken. Weet je het te spotten, gooi dan een foto in de Q-music-app. En in dat kenteken moeten wel twee cijfers zitten. Uh, dat is belangrijk. Er moeten twee cijfers in zitten. En die cijfers die ga ik nu bekendmaken. Vanavond zoeken we... Heel begalp. Vanavond... Zoek ik de cijfers 2 en 8. 2 en 8. Spot je die in een kenteken, maak een foto en gooi hem in de Q-Music app. Dan maak je kans op een Q-Music prijzenpakket. Ik heb een standje gehad uh, deze week dat ik veel prijzenpakket heb weggegeven. Maar ik ga het gewoon keer uitschrijven. Oké, okay, nou, uh, spreek je zo. Ik ben benieuwd naar uh, alle foto's. Slava en bij Q. I want you. bij de is nieuw. Naar het nieuwe jaar. Met, met de beste hits uit de Foute uur. Dit is Fout En Nieuw. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so. de bingo's controleren tijdens een rondje kenteken bingo. Deze is voor alle bijrijders van Nederland Een Nederlands spelletje dat je kan spelen als je onderweg bent. Als je ernaast zit en niks zit te doen of alleen maar een beetje op je telefoon zit. Maar ook gewoon als je thuis bent kan je ook het gezochte kenteken in de straat spotten. Mag ook gewoon. Het spel is zeer eenvoudig. We zijn op zoek naar een kenteken. Er moeten wel twee cijfers in zitten. Vanavond zijn dat een 2 en een 8. Jurgen Jansma, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jij was aan het carpoolen. Zo kan je dat inderdaad noemen. Ja, hoe, hoe, hoe moet ik het anders noemen dan? Oh, ja, goede vraag. Oh. Ja, we waren samen onderweg van werk naar huis. Oké, okay, ja, want jij reed met iemand mee? of? Nee, mijn vriendin die reed met mij mee. Ah, te gek, ja inderdaad. Oké, okay. hoe lang uh, was je al onderweg? Uh, half uurtje ongeveer. En hoe snel had je het juiste kenteken te pakken? Het was de eerste auto die we zagen. Dat meen je niet? Ja. Waar reed je dan, precies? We reed, we reed thuis de straat in. En, uh, en jij noemde die cijfers op. En mijn vriendin zijn meteen per straat erin. Oh, echt? Zo snel ook? Ja, ja echt direct. Oké, okay, dus prijspakket is voor je vriendin dan? Ja, we gaan het met je delen. Ja, oké. Okay. Of zeg je... Of zeg, zeg je doe twee prijspakketten. Ja, gewoon twee toch? Ja, ik heb standje gehad. Ik heb te veel prijspakketten weggegeven. Maar, uh, oh, dat ik ga... zou ik nooit zeggen. Oké, okay, nou bij deze gefeliciteerd. Je krijgt twee keer moesten prijspakketten. Wat oh, leuk. Bingo is helemaal correct. Ik uh, dank jou voor je deelname. Ik ga nog even naar Joelle van Hagen. Hallo, Joelle. Oh, hallo, avond. Hallo, goedenavond. Wat was je eigenlijk aan het doen? Nou, wij waren even, ik en mijn dochter waren even naar de winkel geweest. En we oh. gaan via de andere kant de straat weer in terug. Ja, ja. En toen hoorden we inderdaad de kenteken-bingo. Uh, ja. En uh, dus ik bleef staan. En inderdaad, ook de eerste auto die we zagen was gelijk uh, met de cijfers. Nou, Joelle, het had zo moeten zijn. Nou, helemaal geweldig. Ik zit, dochter, jouw, ik, ik, ja, ik zit jou even te kijken, ik zit jouw bingo te controleren. En het is inderdaad een correcte bingo, gefeliciteerd! Dat is mijn cumus prijspakket, gefeliciteerd daarmee. Goed. Dankjewel. Heb je nog uh, goede voornemens? Uh, nou, gewoon doorgaan met het leven zoals het leven je lijkt. Nou, dat, dat zijn uh, prachtige woorden. Wens ik ja, jou een fijne jaarwisseling en tot later hè. Tot snel. Van hetzelfde, dankjewel. Doei. Doei. nieuw met Eurythmics, Sweet Dreams. Sweet Dreams, Amazing. Cue music. I guess not time for me to give up.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 I'm singing, you'll be right and understood I want you back, I want you back I want, I want you, you back, you back for, good. for good Unaware but underlined I figured out the story No, no Wasn't good No, no Not to be in the twist of separation, you exhale it, being free. Can't you find a little? We moeten het even hebben over de carrière-move van Jan Smit. Want die gaat echt iets uh, totaal anders uh, gaat doen. En Fouten Nieuw gaat zometeen verder met deze. Stindy En de Boys. Music 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Yeah. Lady Gaga.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 het jaar dat Marielle het geluid raadde, nee! ja. Ja. Ja. Doe hier niet. Marielle. Ah. wordt 2026 jouw jaar? Speel vanaf 12 januari mee met het verboden woord en win 500 euro. Heb ik het gezegd? Elke keer als jij een DJ betrapt, 2026, wij zijn er klaar voor. Jij ook? Q sounds better with you, mensen. We gaan aftellen.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 Yeah, lo mama, you lookin' good. I see you wanna play with a player from the hood? Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead, pussycat. I show you how I go that. Yeah, I wanna go that. Me and you, one on one, treated like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? Now roll with the big dog. All six of y'all on me. Now tell me how I feel, baby dog. Ashley, Nicole, Connie, Jessica, Kimberly, Melody, You telling me? Loosen up, buttons, loosen, up buttons, you loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons, babe. Loosen up my buttons, babe. I'm telling you. Met de beste hits uit het foute uur. Q music. Met zometeen Cindy Loper, just one have fun, en ook uh, Jean-Paul. Ga ik nog draaien? Eerst even Jan Smit. Ja, hij was natuurlijk tien toen hij begon met uh, zingen. Dat doet hij trouwens nog steeds met uh, veel plezier. Maar ja, ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat je af en toe thuis op de bank zit met de vraag: hoe zou het zijn als ik wat anders was gaan doen? Want hij heeft natuurlijk niet even een tussenjaar gedaan na de middelbare school. Is meteen doorgegaan en nou, misschien was het wel een hele goede dokter geweest of, of Timmerman of fietsenmaker. Uh, je bent natuurlijk nooit uh, te oud voor een uh, carrière switch. Uh, vorige zomer kondigde hij aan dat hij aan de slag gaat als makelaar in Marbella. Ja, hij, zo, hij was er zelf af en toe uh, te vinden. Nou, af en toe werd het best wel vaak. En hij vindt het dus heel leuk om de huisplannen van andere mensen naar die regio mede mogelijk te maken. Uh, dat gaat zo lekker, zo goed, dat hij er nu uh, over na zit te denken om uh, te emigreren. Ja, dan moet je dus binnenkort voor een optreden van Jan Smit... naar de dichtbijzijnde strandtent daar in Marbella. Is op zich geen straf, uh, voorlopig is het nog niet zover. Nee, hij zingt ook gewoon zes keer Ahoy vol met de toppers. Jan Smit, bij Q, Laura. Kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar doel. Wordt er toch nog nagestreefd. Maar So Bye. met Cindy Loper. Het verboden woord. En Girls Just Wanna Have Fun. Zometeen ga je nog 5 horen met Keep On Moving tijdens nieuw. Ik kreeg net een berichtje in de Q-app van Jill Buurmans. Die schrijft, hey Joey, ik ben ontzettend benieuwd naar het verboden woord. Misschien wordt het wel zeker. Ja, zou zomaar kunnen. Eerder vanavond ook nog Sonny Hansen in de app. Mijn suggestie voor het verboden woord is nu... Ik zou best een goede zijn. En Christy van Schoor, mijn zoon van tien... heeft als inbreng voor het verboden woord... het woord maar. Ja, dat zeggen we natuurlijk ook veel. Maar, ja. Uh, het zit weer aan te komen, het verboden woord. Uh, de week waarin je misschien wel 500 euro gaat verdienen. Waar je eigenlijk niet zoveel voor hoef te doen. Ja, misschien eigenlijk waren al verboden woorden. Het werkt als volgt. Betrap je een van de DJ's op het verboden woord. Het woord dat dus op die, op die rode lijst staat, mag echt niet gezegd worden. Uh, wordt er toch gezegd, stuur dan een appje in de Cumulus-app. gap Kom je daarna op de radio, dan win je knaken. 500 euro. Uh, belangrijke data. 5 januari, kan je vast in je agenda zetten. Er wordt tijdens de ochtendshow van Matty en Marieke het verboden woord van 2026 bekendgemaakt. The city the USB floating, though provoking. 'Cause the girls were we poking got to smoking. Best thing for the recreation to get the best girls in our nation. Our girls we promoting and supporting, and them number we flocking hear them shouting. Glass tickets, invitation, girls from New York, England, and Jamaica. Every day we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be. Me walkin' bridge, me two me, me riding up tune and drive them crazy. But well, I'm on a two-burn can ready for the gals. Dem in every situation. We are the girl them pro They know we flow with the lyrical content that make them deflow and make the club keep jumping. Turn up the bass when the air is pumping. Summertime, bounce to the music. People choose it, sound up beat. Gyal a cruise it, every well beauty car. We are the girl, them champion. Got none of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy, dressed up when them ready for your eyes, Not just give me the lights and. Make we blaze it, we are And we be bubbling, yeah, Bubbling, yeah. Set to mind the tears We gotta take it slow So when you see the SP floating Don't provoke him Cause the girls where we poking Got to smoking Best thing for the recreation get the best girls in every nation Some our girls we promoting And supporting And them love we floating Hear them shouting First class ticket invitation girl from New York, England And Dominican Every day We be burning, not In the and we zijn in de zee en we zijn bobbling, yo. Zet ons maar naar de teens, we take it doen. Kiu. Uw muziek. Tel af naar het nieuwe jaar. Met de beste hits uit het foute huur. Dit is Fout En Nieuw. Don't let my way. And if the sunshine has a meaning, you're telling me not to let things get in my way. When the rainy days are dying, gotta keep on, keep on trying. All the bees and birds are flying. Ah. Never let go, gotta hold on in. Not till the and ah stop ah ah break ah ah Keep moving, don't stop barking. ah Ja, met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Oké. Okay. Nou, top. Nou, hoeven we het daar niet over te hebben. Moeten we het wel over dat ene ding hebben, nu? Willen? Ja, jullie... Wil... Ja, ja, ik wil het moet... er even over hebben, want ik zat een beetje door Lars uh, zijn programma te scrollen. En ja. Toen, ja, ik, vond, ik vond iets, ik vond dit... Dat is een geluidje waar je zo meteen op kan letten. Als je nou nog heel lang in de auto zit. Lars heeft dit ja. geluidje zo meteen verwerkt in zijn programma. Dat zit ergens, ja. Ja, vind ik heel leuk. Er hangt niks vanaf. Als je het hoort, dan hoor je het. En, dan hoor je het, dan mag je appen en dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Ja. Maar het is gewoon een soort easter egg in het programma. Nee, dit is een grappig. Jij begint elke keer over dit effectje. Ja, ik ik vind ik heel uit. leuk effect. Ik had ooit, ooit ook zoiets wat erop leek maar ik ben kwijtgeraakt. En ja. jij hebt dit dus zelf gemaakt. Ja, deze zelf gemaakt, Dit bestaat uit zeven lagen, dit effect. Wat zit er allemaal in? Ja, er een, ja, ja, ja, ja het valt helemaal in elkaar. Het is een soort een soort puzzel die samenvalt, dit effect. Ja? Kunnen we gewoon Pim spelen? Want dit slaat eigenlijk helemaal neers nou Mijn vraag is eigenlijk, zou jij in het nieuwe jaar een paar van mij kunnen maken? Want uh, ik vind oh. het echt een heel leuk effect. En... Ja. Of mag ik hem gewoon gebruiken? Free to use. Wil je alle sporen los hebben? <laughs> Dat ik hem zelf opnieuw op elkaar ja. zet <laughs> ja. Nou, dit is een filter intern. Pim -bom Iets wat in je keukenla ligt, wat begint met een O. Oeh. Oh, oh, oh. Een uh, opener, Een opener. Opener, ja, het is inderdaad waar. Het is een opener. Goed, waarom fout? Een kledingstuk met de S. Ciao. Ja, het is, ik, ik was ja, met sokker. dingen bezig. Sokken, inderdaad. Nou, ik was met dingen bezig. Zometeen fout en nieuw met natuurlijk... Uh, gaan we wel iets anders gebeuren? Uh, het gaat iets anders gebeuren? Nee, we gaan gewoon fout nieuw. Fout en nieuw!